Zes uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Minder treinen zeker tot woensdag. Privégegevens internetklanten KPN op straat. Tunnel in A10 Amsterdam onrendabel, zegt CPB. De aangepaste dienstenregeling voor het treinverkeer blijft in ieder geval van kracht tot woensdag. Dat hebben NS en ProRail besloten. Volgens NSM ProRail is de aangepaste dienstregeling nodig... om zekerheid te kunnen bieden aan treinreizigers. Door minder treinen te laten rijden... kunnen eventuele problemen op het spoor gemakkelijker worden opgevangen, zegt NS. Met de aangepaste dienstregeling is het volgens NS ook makkelijker... om goede informatie aan reizigers te bieden. Als het weerbeeld stabieler wordt, bekijken NSM ProRail... of de normale dienstregeling weer van kracht kan worden. Reizigersvereniging Rover noemt de verlenging van de aangepaste dienstregeling absurd nu er geen sprake is van extreem winterweer. Op internet zijn de gegevens verschenen van ruim 500 klanten van KPN-mail. Het gaat onder meer om hun gebruikersnaam en wachtwoord... waarmee ze kunnen inloggen in hun e-mailbox. Ook hun naam, adres en telefoonnummer zijn gelekt. KPN heeft zijn e-maildienst offline gehaald, schrijft de telecomconcern in een reactie. Of de inloggegevens van de KPN-mailklanten afkomstig zijn van de hackers... die KPN in januari binnendrongen, is niet duidelijk.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 Hij gaat ervan uit dat Chinese en Indiase partijen... niet binnen drie of vier jaar gaan investeren in Europa. Maandag kregen de werknemers van Netcar te horen... dat eigenaar Mitsubishi gaat stoppen met de productie van auto's in Born. De provincie Drenthe wijst ook het nieuwe natuurakkoord... met staatssecretaris Bleker van de hand. Volgens gedeputeerde Munix Ma is het nieuwe akkoord slechter dan het vorige. Zo is er minder grond beschikbaar voor natuurontwikkeling... En is er de eerste jaren ook minder geld beschikbaar? meldt hij op de website van de provincie Drenthe. Of de andere provincies het nieuwe akkoord accepteren, is niet bekend. De provincie zaten niet zelf aan tafel. Bleker onderhandelde met hun koepelorganisatie, het IPO. Hij verwachtte vanochtend nog dat alle provincies zullen meewerken. In het natuurakkoord worden de provincies verantwoordelijk voor natuurbeheer en plattelandsontwikkeling.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 ABB verkeersinformatie: met in totaal 60 kilometer file is het minder druk dan gebruikelijk op dit tijdstip. De files die opvallen op de A4 van Amsterdam naar Den Haag, staat voor de Schiphol tunnel 5 kilometer file. Er zijn twee rijstroken dicht, dat heeft te maken met gladheid. De ring van Amsterdam, de A10 Noord richting Amersfoort, staat voor Diemen, 4 kilometer, dat is een nasleep van een ongeluk. De A12 Utrecht richting Arnhem tussen Bunnik en Maarsbergen, 6 kilometer. En bij Rotterdam op de A20, hoek van Holland richting Gouda... van Nieuwekerk en de IJssel, 4 kilometer. Er ligt olie op de weg, de rechte rijstrook is dicht. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Goedenavond, vrijdag 10, no, 10 februari. Het regent ontslagen in de Griekse regering. De een na de andere bewindspersoon stapt op. En dus kan je wel zeggen dat het rommelt in die Griekse regering. Twee ministers... Vier staatssecretarissen zijn opgestapt omdat ze het niet eens zijn met het harde bezuinigingspakket dat de Griekse regering wil doorvoeren om op die manier geld uit Europa te krijgen. Correspondent Connie Kees in Athene. Conny, uh, barst in de coalitie? Uh, nou, ik moet je even zeggen dat het één minister is en vijf staatssecretarissen. <laughs> en uh, vier daarvan uh, behoren tot uh, de coalitiepartner, een kleine rechtse partij... die dus de coalitie vormde in de regering uh, van uh, Papadimos. En die hebben een ontslag aangeboden nadat de, hun leider, hun partijleider had gezegd... dat hij niet uh, voor uh, de bezuinigingen in het parlement uh, zou stemmen. Voor het bezuinigingspakket uh, ja. dat, uh, waar de regering het eens over is geworden. Maar ik vroeg, zijn er nu barsten in de coalitie? Ja, dat, dat is de vraag. Want uh, premier ja. Papadimos uh, heeft uh, inmiddels uh, uh, bekendgemaakt... dat hij uh, binnen korte tijd uh, uh, voor uh, de televisie zal verschijnen. Of in ieder geval in de ministerraad. Om uh, te zeggen wat hij gaat doen. Uh, de verwachting is toch dat hij deze mensen gaat, uh, gaat vervangen. Ja, maar ze zijn wel ondertussen een coalitiepartner kwijt. Ja, ze zijn ondertussen een coalitiepartner kwijt. Uh, nou, is denk ik dat niet het grote probleem. Want de coalitiepartner had uh, 16 zetels in het parlement. Dus de twee partijen die nu overblijven in de coalitie, de socialisten en de conservatieven, hebben nog steeds een ruime meerderheid in het parlement. Uh, maar het is natuurlijk wel een, uh, een tegenslag. Ja, hij zit natuurlijk klem, hè, de premier Papadimos. Tussen aan de ene kant de woedende Grieken en aan de andere kant misschien mag je wel zeggen de woon Europeanen ja, precies. En uh, ja, dat uh, kan natuurlijk uh, grote problemen geven in de komende dagen. En uh, niet alleen uh, voor premier Papadimos, denk ik. Maar ook uh, voor uh, de socialistische en de conservatieve fracties. Want ook daar rommelt het. Ook, er zijn ook socialisten die hebben gezegd... het is nog een onbekend aantal, moet ik zeggen... Uh, die uh, hebben verklaard... wij willen niet voorstemmen voor dit bezuinigingspakket. Dat betekent dus, dat voor komende zondag, wanneer die stemming voorzien is... het nog spannend... Wordt of is het gewoon ingecalculeerd? Nee, tot nu toe is het ingecalculeerd, maar er is nog een lange weg te gaan, of nog een tijd te gaan, tussen vandaag en zondag. Dus uh, het blijft onzeker. Het blijft onzeker, maar aan de andere kant... de druk wordt natuurlijk ook opgevoerd. Want uh, ja, er kan geen dag voorbij gaan of er wordt gedemonstreerd. En dat uh, blijft ook maar roerig. Ja, precies. En de, de, de twee vakbonden hebben natuurlijk voor uh, deze twee dagen... vandaag en morgen stakingen en demonstraties uitgeroepen. Uh, ik denk dat dat allemaal tot een hoogtepunt komt op zondag. Uh, zondagmiddag, zondagavond, als het parlement bijeenkomt. Goed moment om jou weer te spreken voor een update dan. Dankjewel voor dit moment, Connie. 1,9 miljoen euro, dat steekt de gemeente Groningen in het noodlijdende Groningen Museum. Daarnaast komt er extra geld voor groot onderhoud en komt het museum onder blijvend verscherpt financieel toezicht te staan. Reddingsplan voor het museum is vanmiddag bekendgemaakt. Wethouder van Cultuur en Economische Zaken, Ton Schroor van de gemeente Groningen. Goedenavond. U komt dus met een injectie van bijna 2 miljoen euro. Het Groningen Museum heeft een tekort van ruim 4 miljoen euro. Um, volgens mijn rekenmethode kom je er nog 2 miljoen euro tekort? Ja, als je alles zou willen oplossen, dan uh, klopt dat. Maar uh, we hebben uitgebreide modellen daaronder liggen. En daar kun je gewoon kijken wat doet een in eenmalige injectie van 1,9 miljoen. En dan kun je zien dat er een uh, zeer gezonde bedrijfsvoering ontstaat... voor de komende jaren van het uh, Groningen Museum. Ja, en wat, U doet dat dus niet zomaar. Wat moet er dan veranderen bij dat museum? Nou, er zijn een aantal voorwaarden, het is geen cadeautje. Er zal dus ook echt die reorganisatie moeten plaatsvinden. Daar moeten echt in de kosten moeten gesneden worden en dat is een voorwaarde. En inderdaad, blijvend scherp toezicht en zorgen zo snel mogelijk voor een nieuwe directeur en een nieuwe raad van toezicht. Ja, snijden in de kosten, hoe doe je dat? Minder personeel? Ja, er ligt een plan voor van 12 personeelsleden minder, 12 FTE. Uh, dat moet uitgevoerd worden en um, nou ja, dat is noodzakelijk om uiteindelijk die gezonde bedrijfsvoering te garanderen, naast ons pakket. Ja, en in Ruil, daarvoor krijgt de gemeente meer te zeggen? Nou, we hebben natuurlijk als subsidiënt altijd een uh, belangrijke rol uh, en relatie naar het Groning Museum. Maar wij hebben wel gezegd van wij blijven verscherpt toezicht houden, want we willen niet weer dat, uh, dat wij worden verrast... Met een zeer negatief saldo. U nou, vindt het wel belangrijk genoeg dat het Groningen Museum overeind blijft? Ja, het Groningen Museum is natuurlijk daarvoor over tien jaar uitgegroeid... tot, tot een heel belangrijk museum in, in Nederland. Met ook een uh, belangrijke uitstraling. Uh, dat heeft natuurlijk ook uh, deels de, de verdiensten van de heer Van Twist is dat geweest. Dat willen we behouden. En uh, daarom is het van belang dat niet het museum failliet gaat... maar verder kan om uh, die kwaliteit voor stad en land uh, te garanderen. En komt er nu ook nog geld van bijvoorbeeld de provincie? Ja, we zijn er niet uitgekomen met de provincie. Dat is spijtig. Ik hoop en ga ervan uit dat zij hun verantwoordelijkheid richting het museum nemen. En met het museum tot een aanvullend arrangement gaan komen. Wij hebben deze koers gepakt. Wij konden niet langer wachten. Het museum dreigt echt om te vallen. En daarvoor konden wij geen verantwoordelijkheid meer nemen. Dus als college hebben wij gezegd, niet langer wachten, doorpakken. Ja, en de zin die wij als nieuws moeten onthouden is Groningen Museum vandaag gered. Absoluut, het Groning Museum is vandaag gered door de stad. Meneer Schroor, ik dank u wel. Graag gedaan. Misschien heeft u het gemerkt, misschien ook nog niet. Maar de prijs van vooral rode rozen... die schiet omhoog in aanloop naar Valentijnsdag. Mannen, dat is volgende week dinsdag. Niet alleen veel consumenten zijn daar verbogen over. Ook een bloemist in Utrecht vindt het. En dan citeer ik een belachelijke situatie. Verslaggever Jeroen Schutijzer... dook in de wereld van toprozen als de Red Naomi en de Grand Prix. Er wordt weer een mooie bos ingepakt met, uh, hoe heet dat? Uh... Cellofaan. Dat bedoel ik. Pieter Groen, bloemenhandelaar in Utrecht. Valentijnsdag. Wat ziet u dwars? Het stuit mij tegen de borst dat, dat de consument heel blij de winkel in komt. En opeens uh, 4, 5, 6 euro voor een rode roos af moet rekenen. En haar uh, verdrietig weer de deur uitloopt. Bloemen Roland is bezig met een campagne om, uh, om de man te verleiden om uh, wat voor zijn vrouw te kopen... En uh, dat vind ik prim hoor, dat ze dat doen. Maar doe het nou alsjeblieft niet met Valentijn. Probeer nou niet iemand de winkel in te lokken die, no die normaal nooit een product koopt. Om um hem daar, daar gelijk weer weg te jagen. Want hij komt binnen op het duurste moment van het jaar? Ja, je moet, je moet iemand binnenhalen op het goedkoopste moment van het jaar. Meestal word je gelokt met, met, met, een, met een stuntprijs of wat dan ook. Maar dat kunnen wij niet meer rond de Valentijnsdag. U heeft een ingezonden uh, stuk geschreven en daar zegt u... Uh, de markt is in deze tijd totaal overspannen. Dat klopt. De Valentijnsdag is wereldwijd dezelfde dag, 14 februari. En dat betekent ook dat de hele wereld hier een Nederlandse bloem aan het kopen is op de Nederlandse veilingen. Vooral de rode rozen? Ja. De productie kan die vraag niet aan. En wat krijg je dan een in een markt van vraag en aanbod? Dan gaan die prijzen zo gigantisch hoog. Ik gun iedereen zijn handel en het is prachtig dat die prijzen hartstikke hoog gaan. Het is alleen, zeg maar, als DTI's zijn, dan moet je op zo'n blije dag moet je ook blij kunnen verkopen. En ik ik heb zo'n dag die blijven kopen. Want uit onderzoek blijkt zelfs dat er klachten zijn over de kwaliteit van de bloemen. Hoe kan dat nou? Door de grote vraag uh, rond die piekperiode worden bloemen vaak wat langer vastgehouden. Handelaren die kopen wat vroeger in, die stoppen het in de koelcellen. Dus het kan zijn dat je een wat minder vers product koopt rond die periode. Want die tussenhandel die wil de volle map krijgen. En dat krijgt hij 1, twee dagen voor Valentijn. Dus die bloemen die laat hij even liggen. Zullen we eens even naar die rozen toe lopen? Dit is de Red Naomi. Samen met de Grand Prix de toproos onder de rode rozen. Hoeveel kost die nou? Die is vandaag uh, 4,95. En die zal uh, maandag of dinsdag zal die naar 6, 7 euro toe gaan. Uw advies is, promote die handel nou in stille tijden. Wat zijn stille tijden? Tijden waarin wereldwijd geen speciale dagen plaatsvinden. Dus dan moet het geen Pasen zijn. Geen Moederdag in Engeland. Geen Moederdag in Frankrijk. En dan zijn de rozenprijzen een beetje normaal. rozen... Vier Reactie halen bij het bloemenbureau Arthur Schiphorst. De markt is al overspannen deze dagen met hoge prijzen. En u maakt dat alleen nog maar erger, zegt die bloemist uit Utrecht. Nou, wij maken de markt denk ik niet meer overspannen. Wij zien dat de consument heel graag bloemen koopt met Valentijn. De laatste jaren laat zien dat uh, drie op de tien Nederlanders. Uh, koopt met Valentijn bloemen als hij een cadeau koopt. Dus eigenlijk spreekt ook de consument spreekt in dat opzicht een beetje uh, tegen het... Uh... Zijn punt is, uh, u probeert uh, vooral mannen natuurlijk die bloemenwinkel binnen te krijgen. En die komt op het duurste moment van het jaar in aanraking met bloemen. Die denkt van nou, uh, hier zien ze me voorlopig niet meer terug. Snapt u dat een beetje? Ik snap het een beetje. Het is ook een discussie uh, die elk jaar terugkomt. Het is een markt van vraag en aanbod. Als ik u zo beluister, meneer Schiphorst, verandert er helemaal niets. Ik zou niet weten wat ik eraan kan veranderen. Staat hij alleen in die kritiek? Het, het, is, niet een breed, het is niet een breed gevoel, volgens mij, wat onder bloemisten wordt, uh, wordt gedragen. La, la, la. Vereniging van bloemenwinkeliers zegt dat de meeste leden juist heel blij zijn met de reclamecampagne, speciaal voor Valentijnsdag. De woordvoerder erkent wel dat er inderdaad handelaren zijn die geen verse bloemen verkopen. Maar dat zijn uitzonderingen. Straks de provincie Limburg is niet van plan om netcar te hulp te schieten. De weerkeersinformatie. Het is best wel rustig gebleven eigenlijk... voor vrijdagavond, Edwin Gerritsen. Ja, dat kan je wel zeggen. Er staat nu 60 kilometer file in totaal. En dat is inderdaad minder dan gebruikelijk op dit tijdstip. De files met de meeste vertraging staan nog bij Amsterdam en Rotterdam. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat voor de Schiphol-tunnel 5 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht in de tunnel. Dat heeft te maken met ijsvorming. Bij Rotterdam ligt op de A20 richting Gouda olie op de weg. Van Nieuwekerk en de staat 4 kilometer file en de rijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. De provincie Limburg neemt geen aandelen netkaar over van Mitsubishi. Ook wordt het moeilijk om een nieuwe investeerder te vinden voor de autofabriek. Dat zei gedeputeerde Mark Verheijen vanmiddag... tijdens een speciale commissievergadering in de Provinciale Staten. Hij is nu aan de lijn. Goedenavond. Goedenavond. Waarom wilt u geen aandelen overnemen? Um, nou in de eerste plaats, wij willen echt alles eraan doen voor een doorstart van Netcar, voor nieuwe investeerders, maar het uh, overnemen van aandelen past daar wat mij betreft niet in. Want? Um, als je geen goede business case hebt, als er geen autofabrikanten zijn die zeggen van ja, ik kan daar mijn auto's produceren, um, dan is het niet rendabel en dan moet je als overheid ook niet instappen. Dat zou uh, geen verstandige belegging zijn. Nee, maar als het niet rendabel is, dan uh, voor u, dan is het misschien voor niemand rendabel. Nou, wij zijn nu op dit moment samen met het ministerie en ook uh, de regio, de provincie en Michiwichi natuurlijk aan het kijken van zijn er andere automerken die die autofabriek willen overnemen. Nogmaals, ik heb geen automerken. Ik, uh, wij als provincie, wij produceren geen auto's, dus ik kan ook uh, geen autofabriek gebruiken. Dus we zijn op zoek naar automerken die hier gewoon um, uh, business-wise, gewoon uh, met een sluitende business case uh, auto's kunnen produceren. En er staat gewoon een uh, hele nee, dus... moderne fabriek. Ja, maar he hebben ze zich al van die autofabrikanten gemeld dan? Nou, we hebben tot eigenlijk vorige week heel hard gewerkt om, um, om automerken te zoeken om erbij te komen in de fabriek. Dus om capaciteit te gebruiken. Deze mededeling van Mitsubishi afgelopen week, dat ze helemaal af willen van NETCAR. Uh, die kwam voor iedereen eigenlijk als een, uh, als een klap. Dus er is nu een nieuwe situatie ontstaan. Uh, we hebben echt als overheden gezegd, we gaan daar alles aan nee, doen. Nee, maar even het, al, even, even het antwoord op de vraag. Hebben zich al uh, partijen gemeld? Uh, er zijn gesprekken met partijen. Uh, ik ben niet in de gelegenheid. En het is ook niet verstandig om ik over te Ik ga u ook niet vragen met wie, maar ik vraag gewoon of er partijen zijn die geïnteresseerd zijn in de boedel. Er zijn altijd partijen geïnteresseerd, er zijn altijd partijen aan het kijken naar dit soort fabrieken. Maar het zal niet makkelijk worden. En daarom heb ik ook steeds gezegd, we moeten geen valse hoop aan die medewerkers geven. Die zitten al heel lang in een, uh, in een hele moeilijke situatie. Uh, dus we moeten ook geen valse hoop weggen. Nee, Wat kunt u wel doen um, voor NETCAR en voor de mensen? Nou, twee zaken enerzijds heel hard meewerken om te zoeken naar nieuwe investeerders. Het is een global business, dus je moet wereldwijd kijken daarna. En kijken hoe je als overheid incentives kan geven, fiscale maatregelen, anderszins... om die automobielindustrie in Nederland toch een kans te geven. Nogmaals, we gaan geen tekorten afdekken, geen subsidie... maar wel incentives kijken voor mensen hier te laten investeren. Nou, gewoon dat het aantrekkelijk wordt dat ze wel kunnen investeren en de boel over kunnen nemen. Dat is het eigenlijk. Dus nogmaals, niet aan de subsidie subsidieinfuus, dat helpt niet, dat moet je ook niet willen als overheid. En ja. in de tweede plaats, als er toch mensen worden ontslagen, zorgen dat je een soort mobiliteitscentrum hebt, dat mensen zoveel mogelijk van werk naar werk kunnen worden begeleid. Precies, Mensen maar... zitten al lang in onzekerheid, dus die willen we ook graag helpen, die 1500 mensen. Ik dank u wel, meneer Verheijen. Ik ga snel namelijk naar uh, Friesland, en u weet, uh, daar gebeurt het deze dagen. Daar is namelijk uh, Ben van den Burg. Uh, Goedenavond. Ja, want uh, bezig aan een tocht en niet zomaar een tocht. dat is een tocht die we allemaal kunnen volgen. Uh, ja. Want uh, het heet uh, de Ben tocht en we kunnen het volgen via mobiele videoverbinding op internet. Ja. Dat, is ja. wel, dat is wel heel bijzonder. Ja, maar nu ben ik even, even bijschijnen voor mijn camera. Ja, sorry. Ja, dat is uh, misschien wel bijzonder, want het is ook hartstikke leuk. Maar uh, ja, dus je kan het zien. Ja, er zijn echt volgens mij duizenden en misschien wel tienduizenden mensen die dat uh, vandaag uh, bekijken. Hoe bent u op het idee gekomen? Uh, nou, omdat wij maken dat apparaat. Dus wij dachten, het is natuurlijk onwijs leuk om dat mensen een keer Friesland op een leuke manier kunnen zien. En ik wilde heel graag de toch rijden, dat had ik nog nooit gedaan. Ja, zo doet hij het. En uh, dus ik dacht, uh, ja, ik moet die kamer, ik moet een, een nieuwe batterij erin. Ja, want er staat ook op de website dat de batterij vervangen ja. moet worden. Ja. En uh, nou, ik zal mijn half afmaken. Oh shit. Ja, uh, maar, maar sorry, ik nog sorry nog nog... wat je? Nee, oh, nog een stuk. stuk. Uh, even kijken hoor. Doe het rustig aan, dat wil ik ook niet op mijn geweten hebben. Nee, nee, maar wat was jouw vraag? <laughs> dat ben ik ook alweer kwijt. Zeg, la laten we het vooral eventjes hebben. Je wilde op een mooie manier de Elfstedentocht oh ja, laten, laten zien. Ja, en Friesland laten zien. Ja, ik wilde Friesland laten zien. Ik Ga even bijschijnen? Wat hij is stuk. Oh, irritant dit. Ik had nu ook koude handen, hè? Ja, ja want het wordt natuurlijk koud ook. Want wat, wat, ja. waar ben je op dit moment? Ja, ik ben nog 19 kilometer. Pff, nu breek ik hem. Uh, nog een beetje bijschijnen, jongens. Ik ben op 19 kilometer van uh, Bakelin. <lacht> Zo, hij doet het volgens ja? mij niet. Er ging een plugje uh, in, nu. Ja, hoor je dat? Ja, nou, volgens mij, het geluid wat je erbij maakte, dacht ik dat dat het ongeveer zou zijn. Ja, volgens mij doet hij het nu. Ja, bijna. Bijna, want ik heb nog steeds zwart beeld? beeld. Nee, ik heb nog geen beeld. Jullie? Uh, nee, ja, dat weet ik niet. Ja. Nee, volgens mij, is, ik heb hem gesloopt volgens mij. Nee, er komt, er komt een beetje wazig beeld op dit moment. Komt ah, okay, naar ja, waar? wij hebben beeld. Staat ja. Dat... de kamer goed naar voren? Of moet ik een, een iets naar boven of naar onderen ver verplaatsen? Dat vraag je mij? Ja? Uh, ja, nou, je, je, volgens mij staat hij wel redelijk goed. Uh, uh, okay. Ik zie wel minder natuurlijk, maar het is nu ondertussen donker geworden dan overdag. Ja. Uh, maar uh, hij staat redelijk goed. Het, de kleuren waren natuurlijk overdag net iets mooier. Ja, tuurlijk. Maar ja, eh... Uh... Is het zwaar? Ja, ja, ja, ja. ja. Ik dacht al lang binnen te zijn. Ja? Allang. Ik, ik begreep vanochtend dat je dacht zo'n rond een uur of zes, half zeven ja? binnen te zijn. Ja, ja. Dat, dat was mijn penny. Ja. Omdat de tijd van de winnaar van 1940, dat wilde ik bereiken. Ach. Maar, ja, maar dat, ga, dat, dat gaat niet lukken. Ik ben blij als ik twaalf uur binnen ben. Ja, want nu wordt het natuurlijk helemaal zwaar. Want je hebt al die scheuren waar je op moet passen. Je bent, ja. nu, je bent nu weer aan het schaatsen, zie ik. Ja, ik ben nu aan het schaatsen. Rustig. Ja. Doe het rustig ik, aan gaan... het eten ook. ik moet ook eten. Ja precies, want dat zagen we de, de hele dag. Dat je heel ja. veel aan het eten bent hè? Ja, ja dat moet wel ja. ja. Nu ben ik een eierkoek aan het eten en een mars. Nou dat soort dingen. Ja. Zijn er veel reacties ook die u zelf krijgt? Ja, wat jammer is, ik heb nu 62 sms'jes. Ja? Nou, ik heb geen tijd om alles te beantwoorden nu. Nee, dat begrijp ik. <laughs> nou, volgens mij leeft echt iedereen met, euh, met, met, met je mee. Met Ben van den Burg. Uh, en volgens mij staan er straks vast zeker nog, want dat zie ik op Twitter. ook allerlei mensen die naar de Bonkenvaart oh, toe gaan. Lachen zijn ze. Ja, dat zou. Maar ik weet niet of mijn batterijen het houden. Kun, uh, uh, kun jij dat anders even twitteren? Want ik heb namelijk niet zoveel batterijen meer. En ze moeten dan naar Bartlehem of naar Dokkum om uh, batterijen te gaan? Uh... Nee, maar dat red je niet. Nee, nee, nee. Nee, maar dat, de beelden kunnen zo wegvallen. Omdat mijn bat Ik had namelijk voor 12 uur batterijen meegenomen. Ja. Nou, ja, wie had nou gedacht dat ik er 16 uur over zou gaan doen? Ja, dat is, dat is altijd bij de steden. Het, het valt altijd tegen op een of andere Jeetje, manier. Het valt altijd tegen. Ja, ja, ja, het is ja. een bijzondere tocht. En dat is het, hè? zeggen ze ja. wel. Maar het zou ja. wel mooi zijn om hem uit te rijden. Het is een bijzonder experiment. Nederland kan uh, meekijken. Ik zal twitteren, en de NOS twittert dat ook eventjes, ja, uh, dat de batterijen bijna op zijn. Dus dat het ja, beeld... ik denk nog. Ik denk dat ik nog vier uur te gaan heb. Nog vier uur? Een dus batterij. ik red het zelf niet. Na drie uur, denk ik. Ah, even, misschien krijg je wel wind mee zo. Daarom. Daarom. Okay. Op naar hey, Bart Hey, Zet hem op, hè? Goedenavond. Dag. Ben oh. van de Burg was dat. Dat is ook wel een bijzonder gesprek zo. Nou, met Ben van de Burg. hij was niet de enige. Want er waren honderden schaatsliephebbers vandaag in Friesland... die die Elfsteden route hebben geschaatst. Verslaggever Matthijs van der Wiel... die heeft er een aantal van hun opgevangen op de Bonkenvaart in Leeuwarden. De bonkenvaart, niet de massa's mensen, maar de families, dochters, moeders, die staan te wachten hier op die helden. Die hem dan toch gereden hebben, de Elstedentocht. tocht Ze konden het niet laten. Nee. Waar is ze heel erg teleurgesteld woensdagavond. Nou, uh, mijn vriend die was niet ingeloot dit jaar. dus die oh, je vond was zeker wel blij? Kant, ja, eigenlijk wel een beetje. Ja, <laughs> ja, die zat echt zondag in een, bijna in een depressie dat hij niet mee kon doen. Dus uh, die was al lang blij dat hij vandaag komt. En nu heeft hij toch de Elstedentocht tocht gereden? Ja, precies. De officieuze. De officieuze. Maakt ja. niet uit, toch? Nee, nee, nee, alles telt. Ja, nee, dit telt ook. Net zo ja. goed. Laatste contact, waar zijn ze? Waar blijven ze? Want het wordt donker. Ja, een half uurtje terug waren ze in Dokkum. Wat ja. dus je verwacht, zie je moment? Ja, ik verwacht Ieder moment, ja, ja, zeker. De rest van het uh, dwelorkest vond het niet de moeite waard. Een officieuze ja. Elfstedentocht. Nee. Ja, ik had, ik, ik had echt de En de uh, dokter zei, je moet gewoon het ijs op gaan en uh, spelen met die hap. En de, ja, de rest uh, was er niet bij, nee. Ook al zijn het maar een uh, honderdtal rijders. En ook ja. al is het geen echte Elfstedentocht. Nee. U staat er met de trompet op de bonkenvaart. Zo is het maar net. Ik maak het mee. En wij met z'n allen. En ik ben er blij mee. U kon het ook niet laten. Net als die schaatsers die vandaag moesten rijden. Zo is dat. Ik heb de hele tijd met, uh, samen met een vriendin van mij een uh, ploeg schaartjes van 15 uh, begeleid. De hele dag door en die zijn net binnengekomen. Dus uh, ze krijgen allemaal even een uh, kleine Berenburg en uh, we vieren het mee. Het was een prachtige dag. Hey! Hoeveel uur? 10,5. Ja, en, en wat heeft u nou gekregen? Een Elfste zak drop? Een stedenkruisje. Met een gefotocopieerd, een kleurenkopie ja, van de Elfstedekruisje. Ja, ja, ja, heb je toch nog wat, of niet? Beter dan niks. Ja, ja. zo is dat. He. Hoe was het? Ja, leuk. Zwaar. Hele mooie belevenis. Was het ook niet een beetje moeilijk om de weg te zoeken? Want ja. het is natuurlijk helemaal niet ah. aangegeven. We zijn één keer verkeerd gereden, maar dat was maar een klein stukje. Maar overal kon je vragen en dan kwam je gewoon... Uh... Het ging hartstikke goed eigenlijk. En het ijs? Fantastisch, nooit beter ijs gezien. <laughs> ja, en, en eigenlijk... Onderin bij onderin balk en alles, daar was het uh, toch wel redelijk slecht hoor. Ja, ja. Hebben jullie ik nou blij, die, begrijp uh... wel dat ze hem uh, hebben afgelast. Ja, want ik eigenlijk... begrijpt het. Be er zijn hele stukken waar je geen 16.000 man overheen uh, stuurt. En ja. eigenlijk is het nog veel knapper wat jullie gedaan hebben, want je rijdt niet in een hele groep, dus je moet de wind eigenlijk maar met z'n vijven. Uh, ja, vanmiddag vijf... heb je het echt uh, hard gewaaid. Je, je merkt nu dat de, de wind weer een beetje gaat liggen. Maar uh, tussen 12 en 4 was het echt een uh, nou, behoorlijk harde wind. Veel moeite moeten doen. En nu komen jullie hier aan, wel op de Bonkevaart. Wel het blauwe spandoek, wel de officiële plek. Maar er is geen televisie, er is geen Welorkest. Er zijn niet die Massa's mensen. maar Ja, De beleving is gewoon ontzettend leuk. Het is toch wel heel ultiem dat je met niet heel veel mensen hier aan het schaatsen bent. En het is eigenlijk, wij hebben hem allemaal eigenlijk nog nooit geschaatst. En we willen dat zo graag. En het is echt een soort jongensdroom die uitkomt. De reportage was van Matthijs van der Wiel. Joost, je bent er ook, hè? Goedenavond, uh, Joost Joost Heertmans, hallo. Ik hoor je, ik hoor je. Dat is mooi, over. Hey, Joost, waar ga je het vanavond over hebben? Hey, we gaan het hebben over petjes en uh, het petjesverbod. Er uh, is een ondertussen plan, Bert, uit, uh, uit Rotterdam. Ja. Ja, het is geen Bertverbod, maar een petverbod. Ja, en nee, ik begrijp het. Je begrijpt hem. En uh, dat komt omdat men daar uh, de zoveelste uh, overval heeft meegemaakt in de deelgemeente IJsselmonde. En daar is een, uh, is een bestuurder die zegt: Nou, is het uit, uh, uit met, uh, met de pret. We gaan, uh, we gaan een petjesverbod uh, instellen. Dus met een capuchon, met uh, zonnebril, uh, met, een, uh, met een petje over het gezicht. Je mag niet meer in, in het winkelcentrum. Dat, uh, dat is natuurlijk best stevig. Is ook uh, behoorlijk uh, onorthodox, kun je zeggen. Maar wat schetst onze verbazing dat burgemeester Abu Talib het plan meteen uh, in die zin omarm hef, heeft door te zeggen we gaan het uitzoeken. Dus het is niet zo'n rabiaat onderbuikrechts uh, Eerdmans PVV achterplan. Het is, het is, het is eigenlijk een beetje sense geworden, kun je zeggen. Nou, ik praat met de bedenker natuurlijk. Ik praat met een nationale ombudsman die er volgens mij gehakt van gaat maken. En ik praat met de detailhandel uh, Nederland die er uh, ook uh, niet heel enthousiast van, van wordt. Ik ben benieuwd wat u ervan vindt. Eh, kunt u mij laten weten. Dat vind ik leuk. 0800 1121 voor of tegen het petjesverbod in winkels. Ik ben er voor, voor de duidelijkheid. Maar u kunt, u kunt meedoen, ook op Twitter. Dat begint al redelijk los te komen. Hashtag WNL, hashtag Eerdmans. En u bent binnen. Dus doe mee aan Avondspits. We starten het debat direct na het NOS Heel graag tot zo.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 60 miljoen keer bedankt. Met uw lot verrijkt u de wereld van cultuur en erfgoed. Want dankzij uw deelname steunt de Bank Giro Loterij... bijna 60 culturele instellingen met 60 miljoen euro. Namens ons allemaal voor elk lot dat u afgelopen jaren kocht. Bedankt. Een vast nummer is een vertrouwd nummer. Maar als ondernemer wilt u ook onderweg bereikbaar zijn. Met Vodafone vast op mobiel ontvangt u gesprekken op uw vaste nummer... direct op uw mobiel.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 Van Pieter Vrijters. Vodafone vast op mobiel. Nu de eerste zes maanden 50% korting. U betaalt dus slechts 6,25 euro per maand. Ga naar de Vodafone winkel. Power to you. Vodafone. Radio 1. Het NOS Journaal. De aangepaste dienstregeling voor het treinverkeer... blijft in ieder geval van kracht tot woensdag. Dat hebben NS en ProRail besloten. Als het weerbeeld stabieler wordt, bekijken NSM ProRail of de normale dienstregeling weer van kracht kan worden. De provincie Drenthe wijst het nieuwe natuurakkoord met staatssecretaris Bleker van de hand. Volgens gedeputeerde Munniksma is het nieuwe akkoord slechter dan het vorige. Of de andere provincies het nieuwe akkoord accepteren is niet bekend. De provincie zaten niet zelf aan tafel, Bleker onderhandelde met hun koepelorganisatie het IPO. Op internet zijn de gegevens verschenen van ruim 500 klanten van KPN Mail... Het gaat onder meer om een gebruikersnaam en wachtwoord... waarmee ze kunnen inloggen in een e-mailbox. Of de inloggegevens van de KPN-mailklanten afkomstig zijn van de hackers... die KPN in januari binnendrongen, is niet duidelijk. En het is niet rendabel om de A10 bij Amsterdam-Zuid ondergronds te maken. Het is beter om de weg bovengronds te verbreden. Dat stellen onderzoekers van het CPB. Gisteren maakte minister ze bekend dat de A10 bij het station Amsterdam-Zuid... in een tunnel komt te liggen. Het zou goed zijn voor de economie, de bereikbaarheid van het noorden van de Randstad... en voor de luchtkwaliteit. En dat zijn de hoogpunten. Het weer. makkelijk vroeg. Vanmiddag was het uh, min 2. Maar inmiddels is de temperatuur alweer fors onderuit gegaan. Naar min 4 tot lokaal alweer min 8 graden. En vannacht komen we op veel plaatsen aan vorst. Gemiddeld zitten we op min 11. Laagste temperaturen rond het IJsselmeer. En dan morgen een prachtige start van de dag met veel zon. Heel langzaam lopen de temperaturen wat op. En in de middag is het zo min 3 graden. In de loop van de middag in het noordoosten wat meer wolkenvelden... die zich langzaam naar het zuiden uitbreiden. Maar het mag nog nauwelijks naam hebben. Er staat weinig wind. Het is een prachtige, prachtige winterdag. Uh, zondag gaat de wind draaien naar het zuidwesten. En later naar een noordelijke richting. Er komt meer bewolking. kan ook wat lichte sneeuw vallen. En in de loop van de dag gaat de temperatuur heel langzaam omhoog. Uiteindelijk maximumtemperaturen rond het vriespunt... ...in de kustprovincies er net boven. En na het weekend gaat het eigenlijk overal dooien. Plus vier wordt het dan gemiddeld overdag. Er zijn vrij veel wolken, van tijd tot tijd valt er neerslag... ...en dat kan ook nog een winters karakter hebben. En de minimumtemperaturen liggen wel dichtbij of net onder nul... ...en dat betekent een grote kans op gladheid in de nacht en ochtend. ABB nou, Verkeersinformatie. De meeste files die zijn aan het oplossen. Er zaten in totaal nog 30 kilometer. De files met de meeste vertraging staan op de A4 van Amsterdam naar Den Haag voor de Schipholtunnel, 5 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. Dat komt door gladheid. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat de Zoete Wouden nog eens 6 kilometer. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Zevenhuizen en Reewijk 4 kilometer. Daar staat de vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Petjesverbod in het winkelcentrum draagt bij aan veiligheid. Hele avond. Dit is Avondspits van WNL met een ander geluid op uw radio. Petje op, petje af. Praat mee tot de klok van 7 uur. Bel WNL. 0800 1121. Het plan komt van de deelgemeente IJsselmonde en is bedoeld om de niet af te stoppen golf van winkelovervallen in de winkelcentra al daar af te remmen. Het petjesverbod dus, want door de gezichtsbedekkende kleding ontlopen overvallers de beveiligingscamera's in en rond de winkels. Het pleidooi voor het pettenverbod werd opmerkelijk genoeg direct vrijwarm onthaald door burgemeester Abu Taleb. Die wil gaan kijken of het juridisch haalbaar is. Go, go, go, zou ik zeggen. Petje af, Abu Taleb, Het verbod zou gaan gelden voor het hele winkelcentrum waar je dus met pet, capuchon of zonnebril gewoon niet meer binnenkomt. Komt. Drastisch, onconventioneel, maar nuttig. En haalbaar. Want discriminerend doet het pettenverbod ook niet. Jong en oud, mannen en vrouwen, allochtonen, autochtonen, doe je petje af in de winkels. Wel, ben je nou? 0800-1121. Ja, nee, de avond. Welkom bij Avondspit. Zelfs de commissie gelijke behandeling liet weten er geen bezwaren in te zien. Nou, ik moest het ook twee keer lezen, maar dat blijkt dus ook nog zo te zijn. De uh, ombudsman in Rotterdam heeft er al wel heel kritisch op gereageerd. Maar het is dus in beweging, het verbod. Uh, dus geen petje op als je een winkelcentrum inloopt. Uh, omdat die camera's, uh, de, de daders, de overvallers niet kunnen, uh, niet kunnen filmen, niet kunnen opnemen. Je zou kunnen zeggen, hang die camera's wat lager, want dan krijg je een shot van onder. Misschien is dat nog wel veel beter beter. Er wordt al getwitterd door AJAFC, die zegt ik ben ook voor een brillenverbod voor radiopresentatoren. Kijk, dat kan ook. Eh, maar we hebben het nu over een petjesverbod. Eh, tegenover mij staat de geluidsman nog steeds met een petje op. Nou, dat kan hier. Maar wat vindt u? Moet er een petjesverbod in winkelcentra komen? Heeft dat zin eh, om de veiligheid eh, omhoog te poren en de overvallen terug te dringen? U kunt bellen. 0800 1121. Kunt ook eh, twitteren. Hashtag WNL, hashtag Eerdmans. Hansel Dek zegt eh, Eerdmans verbieden, belasten en beboeten samen op weg naar een echte politiestaat op een dag zijn we allen politici moe. Frederik zegt, mijn vader zet zijn pet alleen af in de kerk. Uh, Ton Pullens uh, twittert, rechts wil altijd dingen verbieden, zoals de burka. En Jan de Jong uh, zegt, ban de petjes fatsoen terug. Ik pleit voor het oude hoofd, de oude hoofddekseletiketten binnen, dus geen pet. Hij vindt dus ook een vorm van fatsoen. Wat vindt u? Vindt u het overdreven? Vindt u het totaal uh, ja, onhaalbaar? Dat kan ook natuurlijk. Of zegt u, goed idee om ermee, om ermee te beginnen. Een petjesverbod in de winkels. 081121. Dat belt ook Frans Levels uit Sluis. Frans. Ja, goedenavond. Zeg maar. Ja, nou, uh, ik ben een oude man. Ik heb een koude hoofd En ik zet in de winter altijd de pet op. Ik ben benieuwd hoe ze daarop reageren. Nou, ik ben daar ook benieuwd naar. Dat was mijn eerste vraag zo meteen aan de, aan de bedenker van het, van het plan... die overal aan de lijn is, dus die kan vast nadenken. Maar inderdaad geldt ja. voor iedereen. Dus ik zou zeggen dat, dat, dat u dan ook de klos bent. En dat ziet u niet zitten, ja, begrijp ik? Of bent u er nee, wel mee? Nee, helemaal niet. Nee. nee, ik heb altijd de pet op. Ik ja. houdt het weer dan, hè? Maar binnen is ja. warm, toch? In het winkelcentrum is het warm. Ja... Ze ga je pet toch niet afzetten. Dat is wel zo netjes toch? Wat zeg je? Is dat niet netjes als je ergens binnenkomt? Petje oh als... ja, ik zet het wel af in de winkel, maar ik zal hem er niet afzetten als ik daar door de winkel ga. Ja, ja. Nee, dat is dan wel de bedoeling, inderdaad. Nou, dan hebben we een duidelijke tegenstander in u gevonden. Frans Levens, dank u zeer. Uh, Lijnief, Twitter, de Eerdmans, het volgende verbod. Uh, zonder make-up gaan winkelen. Straks lopen we allemaal zelden gekleed. Net als in Mao, China. Dennis Smit, ik ben tegen. Ik vind wel dat je niet in de winkel moet gaan met een zonnebril of pet. Dan begrijp ik niet helemaal waarom je tegen bent. Uh, ehm, kijken. Henk van, van Haandel uit Amsterdam. Goedenavond. Goedenavond. Zeg maar. Mijn reactie is, ik kan. Uh, uh... ...op voorwaarde met je meegaan dat je consequent bent. Bestrijding van criminaliteit, prima. Maar dan niet alleen uh, de criminaliteit in de winkelcentra... ...maar ook de criminaliteit in de financiële centra. En dan is ja. mijn tegenstelling... Een verbod op uh, grijze pakken in de <laughs> bankgebouwen. Uh, Dat zou het oplossen. Want grijze pakken hebben op grote schaal onze economie leeggeplunderd... Ja. en ons in een economische uh, crisis gestort die geen weerga kent. Maar goed, die kun je wel filmen, geloof ik. En uh, de, de mannen in grijze pakken die hebben meestal wel, uh, zijn wel herkenbaar. Dus volgens mij zijn ze te pakken als je weet wat ze hebben gedaan. Dankjewel, Henk. Uh, we gaan naar de bedenker van het pettenverbod in Rotterdam... Norbert Zwanenveld. Hij is portefeuillehouder van veiligheid in Rotterdam... voor Leefbaar Rotterdam. En hij is... Bestuurder in IJsselmonde, de deelgemeente. Goedenavond, Norbert. Goedenavond, Joost. Hallo. Ja, hallo. Zeg, wat is de directe aanleiding voor het petjesverbod eigenlijk... Nou, de directe aanleiding is het feit dat binnen zeer korte termijn, dat is een kleine drie maanden, een juwelier bij ons op winkelcentrum Keizerswaard voor de tweede keer is overvallen. En ditmaal wederom door een persoon die een gezichtsbedekkend hoofddeksel op had, een capuchon met een bondkraag ver over zijn oren getrokken waarvan zijn gezicht niet zichtbaar was. En terecht wat je ook aangaf bij de aankondiging, door de vele beveiligingscamera's in het het overdekte winkelcentrum dus uh, niet uh, te traceren meer is. Omdat hij eenvoudigweg niet meer uh, herkenbaar is voor ja. de camera's. Nou, iedereen begrijpt denk ik de bedoeling ervan. Ik, ik vind het zelf ook een heel goed, uh, goed plan. Alleen, dan had ik net die meneer aan de lijn die, die wat ouder is... en zo'n pet, zo'n boerenpet op heeft. Maar ja. die moeten dan ook af? Nee, ik, ik, ik hoor vele uh, ouderen met name die mij ook aanspreken. Ja. En uh, ja, het, het voorstel wat ik gedaan heb moet uh, niet helemaal uit zijn verband getrokken worden. Het gaat mij niet om, uh, om die ouderen met, uh, met het geruite petje of die uh, dat oude dametje met, uh, met haar bontmutsje of een uh, allochtone dame met een uh, met een hoofddoek op. Nee, het gaat mij om puur om, uh, om petten en om uh, capuchons die het gezicht dermate bedekken dat uh, mensen niet meer herkenbaar zijn. Ik begrijp de bedoeling, maar dan lijkt het me moeilijk te handhaven, want dan ga je dus toch disc in feite. Want de een mag wel uh, een pet uh, op zijn op zijn gezicht houden en de ander niet. Nou, dat is iets wat we uh, samen met uh, diverse partijen aan het onderzoeken zijn. Hmm. Het, uh, het, het technische verhaal. Hoe Is iets, iets te handhaven met een dergelijk voorstel? Dus het technische en het juridische verhaal, dat wordt nu onderzocht ja. door uh, diverse partijen? Nou, ik vind het echt uh, onorthodox uh, bedacht in die zin dat je zegt: uh, we hebben het ook erg nodig. 0811-21, als u mee wilt doen aan deze discussie, pet een verbod in winkelcentra, dan uh, doet u mee aan de discussie. Ik ben de voorstander en ik heb de bedenker aan de lijn Norbert. Een andere vraag is: die camera-stand? Want dat zie je bij de opsporing verzocht. Soms dekken ze inderdaad hun hoofd naar, doen ze naar beneden, waardoor die camera uh, ze niet kan, uh, in beeld kan brengen. Als je die camera's nou. Wat, wat op verdachte lagere posities neerzet. Is dat niet, niet, niet goed? Oh. Ik heb inmiddels met uh, diverse partijen gesproken, Joost... en uh, onder andere ook uh, met, met, met politie- en, en, en camera-toezichthouders. Uh, en die uh, wijzen mij inderdaad op, op de mogelijkheid... om meer uh, vanaf onder uh, de camera's te laten richten... in plaats van van bovenaf. Ja. Uh, waardoor je dus inderdaad uh, in het gezichtsveld... van, uh, van de capuchondragers uh, gaat, uh, gaat filmen. Dat vind ik dus een uh, heel goed voorstel... Uh. Nou. Ja, ik heb het ook niet zelf bedacht, maar ik, ik kwam het zo, zo links en rechts een beetje tegen. Dankjewel Norbert ja. Zwanenveld, Leefbaar Rotterdam uit IJsselmonden... die het plan heeft om het pettenverbod in te gaan stellen. Er wordt over nagedacht. Nou, Veel succes daarmee in, in Rotterdam. Petje op of petje af? Wat vindt u? 0800 1121. U kunt ook Twitteren dilemma's doet uh, dat uh, petje af, hoor. Ik vind dat het situatie afhankelijk is. Je kunt het hoogstens vragen aan het publiek, maar nooit verbieden. Vincent van Eekhout zegt slings links, Abu Talib zegt weg met de pet, weg met de pet. Uh, hij hashtag nu ook petjesverbod, dat mag ook. Hashtag petjesverbod. Komt u ook in de uitzending? Marcus zegt, Eerdmans: laten we het uitbreiden met een handschoenverbod, brilverbod en scheerplicht. Ik ben tegen Joost, het gaat mij echt te ver. Nou, dat laat je duidelijk weten. Wie is het ermee eens? Nou, bijvoorbeeld Richard Askres uit Hardenberg. Goedenavond. Een pettenverbod, Richard. Goedenavond. Ik spreek met Richard uit Hardenberg. Um, nou, ik ben het eens met de, uh, met de stelling, omdat ik vind dat, uh, ja, ook als je uh, naar programma's uh, op de televisie kijkt, bijvoorbeeld naar Oorsporing Verzocht... zie je ook meestal dat de meeste verdachten. Uh, een pet dragen of uh, hun gezicht hebben bedekt. Ja. En als je dat gewoon verbiedt, dan, uh, dan, dan weet je gewoon als iemand zeg maar, wil iemand uh, overvallen... dan heeft hij gelijk zeg maar, zijn uh, gezicht bedekt. En dan weet je 100% zeker dat dat zeg maar, een verdachte zou kunnen zijn. Jij zegt maak het maak het mogelijk, maak het maar mogelijk. Ja. Oké okay, Richard, ja. bedankt voor je bijdrage. 0800 een petterverbod in de winkelcentra is nuttig. Uh, Rob Dekker uit Zandam, reactie graag. God. Ja, ah, Joost. Uh, het, het gras is mij een beetje voor de voeten weggemaaid. Ja. Uh, waar het mij om gaat. Ik, ik, uh, in enkele keer zie ik zo'n uh, programma als Opsporing verzocht. En dan valt mij die verschrikkelijk slechte kwaliteit van die uh, beelden op. Ja. Dus als ze nou eens zouden beginnen met uh, gewoon fatsoenlijke camera's op te hangen... Betere... Een heel ja. Dat scheelt dan een boel, zeg je. Oké, okay, dus Rob, jij zegt niet uh, met petten beginnen... maar gewoon camera's uh, verbeteren, dat kan ook. Ik, ik blijf wel voor het pettenverbod... want ik denk dat het precies het punt is... waardoor de over overvallers ook wegblijven. Ze worden namelijk niet teruggevonden, net als een IJsselmond... omdat ze inderdaad niet meer uh, te traceren zijn. Er is helemaal geen beeld van. Serman die zegt, hashtag uh, WNL... gaat de politiek straks ook mee Mooi wat voor kleur onderbroek we aan mogen doen? Nou, wie weet komt dat ook moment nog eens een keertje. Maar als je zulke dingen twittert, Serman, hartstikke leuk... maar dan onderschat je denk ik het probleem van veel. ...van veel winkeliers. en begin anders een keer een juwelierszaak, zou ik zeggen. Uh, we gaan straks spreken met Yvonne Fernoud. Zij is van Detailhandel Nederland. Zij zien er toch niet al te veel brood in, het Petterverbod. Ik ben erg benieuwd uh, waarom niet, want het zijn toch ook hun uh, mensen, zou je zeggen, die er last van hebben. Wim Eikemans uit Veghol. Wim. Hallo, met hem Eikemans. Ja, Wim, goedenavond. Nou, ik, ik, ik zit het zo te beluisteren en ik zou graag willen pleiten... Um, dat we natuurlijk uh, heeft er niemand wat mee te maken uh, wat ik op mijn hoofd zet en waarveel onderbroek ik aan heb. Maar het zou fantastisch zijn als we nou eens met z'n allen achter deze actie gingen staan. Puur om eens te laten weten dat het op, afgelopen moet zijn met het bedreigen en met de overvallen. Dus ik ben heel graag bereid om mijn pet af te zetten als ik een winkel bij uh, binnenkom. Ja, helder geluid. Wim, jij bent er duidelijk voor. We gaan naar die, uh, die detailhandel Nederland. Yvonne Vernhoud, goedenavond. Goedenavond. Er is wat kritiek uh, op het plan uh, gekomen. Dat zie ik ook op de Twitter langskomen en, en mensen zijn sceptisch. Se nou, uh, zeggen jullie we zijn, we vinden het wat ver gaan, maar er wordt wel om gevraagd hè, vanuit de achterban van de detailhandel uh, Nederland. Um, waarom zijn jullie sceptisch? Het kan in sommige gevallen, in sommige situaties kan een patchverbod zinvol zijn. Uh, alleen dragen veel klanten ook een hoed en een pet en uh, we vinden niet dat iedereen volgens met een verbod geconfronteerd moet worden. Nee. Uh, de winkeliers zijn natuurlijk gastvrij en willen graag dat iedereen zich welkom voelt ja. in de winkel. Uh, en daarbij um, iemand die al bezig is met een overval zal zich niet laten tegenhouden door een petjesverbod. Maar dat, nou, dat geldt bij heel veel zaken die je profitief probeert te regelen natuurlijk. De echte, echte, de, de echte klootzakjes die, die trekken zich er niks van aan. Maar nou even die boerenpet zeg maar, die geruite pet. Mag, kan je dat dan nog handhaven? Want iedereen begrijpt dat een, een, een, zeg maar een opa van 84, dat hij nou niet direct op zoek is naar een ramkraak. Maar ja. Ja, je, je wil toch zorgen dat die de capuchons, de, gewoon, de jeugd, gewoon de jeugd in feite, dat, die, dat, die, dat het hen treft. Hoe kun je dat haalbaar maken juridisch? Nou, wat wel kan is in het geval van een winkel of een uh, overdekt winkelgebied, dat je in de huisregels uh, opneemt dat, een, uh, dat er een petjesbod kan zijn of dat een winkelier mag vragen om een petje af te zetten. Dus als een winkelier dan een verdachte situatie ziet, kan hij verwijzen naar die huisregels en vragen of iemand zijn pet af wil zeggen, af ja, zetten. Ja, dan krijgt hij een klap in zijn gezicht uh, waarschijnlijk. Of... In dat geval kan hij 112 bellen en uh, komt de politie. Maar dat is bijna hetzelfde. Je zegt het, alleen los het op via de huisregels. En zet het niet in de wet. Dat is eigenlijk wat je, wat je bepleit. Uh, maken... nou ja, wat mogelijk is, net zoals bij iemand thuis... dan kan je regels stellen aan het bezoek wat komt... kan dat ook in een winkel of een overdekt winkelcentrum. Ja, dat is al zo. Hè? Dus als je die ja. regel opneemt... Uh, in de huisregels dan is dat een preventieve maatregel waar de winkelier naar kan verwijzen in een verdachte situatie. Ja precies. Dus dan is het een van de huisregels van hier mag je niet fietsen. Wij kennen ook die winkelcentra hier in de in de stad dat je dat je daar uh, daar moet je aan houden en dan maar dan moet alsnog een winkelier zijn winkel uitkomen om de overtreder erop aan te spreken. Hè? Want dat dat, dat niet dat... helemaal. Uh, de taalbeheerder heeft namelijk afgesproken met de politie dat de winkelier al mag bellen in een verdachte situatie. Dus niet als er een overval aan de hmm. gang is, maar zelfs al daarvoor. Uh, en dan komt de politie. Uh, ja. Oké, okay, maar dan. Yvonne, worden. ik concludeer wel dat het detail onder Nederland... niet tegen een, een pekjesverbod is in winkelcentra... maar dan moet het wel via de huisregels worden, worden geregeld. Als preventieve maatregel is het een, een optie, maar je kan bijvoorbeeld ook in de winter niet uh, mensen verbieden een, een muts of een sjaal te dragen. Ja, maar dat, kijk, dat geldt natuurlijk altijd voor uh, het politie en het optreden. Er zit altijd een soort opportuniteit achter. Hè? Moet je het wel of niet iemand die je door rood licht rent, dat kan worden bestraft. Het hoeft niet. Dat is, dat is altijd een beetje aan, de, aan, de, aan het gezag. Maar goed, ik begrijp wat jij bedoelt. Uh, Dank je wel, Yvonne Verhoud van Detailhandel Nederland voor je komst naar avond. Spits 081121 Bent u het met mij eens? om een petterverbod in te voeren bij, in de winkelcentra. Het is een idee uit Rotterdam, onorthodox, petje op, petje af. Wat vindt u? U kunt meedoen. 0800 1121. In avondspit zit Erik Grol nu uit Zertogenbos. Goedenavond, Joost. Hallo. Dag. Ja, ik denk dat het een, een, ook een beetje een generaliserend iets is natuurlijk. Hè. petjes, petjesverbod. Dat voelt natuurlijk heel veel mensen, zich meteen aangesproken... Uh, ik ben het er zeker wel mee eens, want als je de, de, de benzinepompen bekijkt, hè, vroeger werd het natuurlijk uh, met door de motorrijders, de scooterjeugd, iedereen uh, hield een helm op. Ja, dat is tegenwoordig ook niet meer toegestaan, want eerder gaat uh, de pomp niet meer van uh, de verzameling af, om het maar zo te zeggen. Ja, oké, okay, we moeten de lijn laten, want Erik, de lijn is wat slecht. We gaan naar Frans Mikkelenhof uit Wassenaar. Ja, uh, goedenavond, goedenavond. Heertmans. Uh, de spaarzame haren die ik nog op mijn hoofd heb, die bedek ik met een keurige hoed. Ja, en dat wil je ja, zo houden? Voor de rest ben ik het met u eens, hoor. Ja. Uh, je hoort, uh, wanneer ik een winkel binnenkom, doe ik die hoed ook af. Daar zit het hem in, hè? Dat doen een aantal doet dat niet. En een klein aantal daar weer van uh, heeft er hele kwaaie bedoelingen mee. Maar ik vind het ook niet netjes. Wat vindt u? Wij zijn toch gewend om, om toch je hoed of pet af te zetten als je een winkel binnenloopt? Ja, maar dat is een kwestie van fatsoen. Ja. En uh, Eigenlijk uh, zou hier gezegd moeten worden, fatsoen dat moet je doen. Ja, waar hebben we dat eerder gehoord? Ja, precies. Eh? Maar goed, het idee is wel sympathiek zegt u, maar u, u wilt uw hoed in een, centrum, een winkelcentrum niet afzetten, behalve in de winkels wel. Eh? En, dit is het begin van het opvoeden van uh, de jeugd. Ja, dat klopt, dat zit erin. Daar zijn we mee bezig. Meneer Miklof, dank voor uw komst naar Avondspits 081121. Petje op of petje af in de winkelcentra. U kunt meedoen. Jos Koemo zegt op Twitter: Ik denk niet dat een overvaller zijn pet afdoet tijdens een overval. Uh, nee, dat is ook precies het punt. Henk de Wit, waarom kan je het winkelcentrum niet afsluiten na een overval? Dan kan de boef ook niet weg. Uh, daar is volgens mij wel, wel mee geëxperimenteerd. En ook met DNA-sprays bijvoorbeeld. Dat helpt ook erg goed als iemand op tijd op de knop drukt. Uh, dan hebben Rick Stechger daar, die twittert avondspits betutteling ten top. Lokaal Misschien maar niet landelijk doen. En Rob Peters zegt, het hoort gewoon toch bij de etiketten. Dat als je ergens binnenkomt het hoofddeksel afgaat. Nou, daar had ik het over met meneer van Miklof. Daar ben ik het helemaal mee eens. Dankjewel Rob. Uh, René Leget uit Bennekamp. Ja, goedenavond Joost. Hallo. Uh, Petje af voor het uh, voorstel. Het valt volgens mij ook onder het boerkaverbod, Want uh, daar wil ik nu niet te sprake brengen. Maar nee. het is wel zo. Dat dit uh, een verbod is op gelaatbedekkende uh, zaken, ja. waar ook onder andere die petjes onder zouden kunnen vallen. Maar niet religieus uh, getint, hè? dat is natuurlijk het verschil met het boerka waar wel een, een, een ideologische. Ja. Hè? Dat is niet alleen qua veiligheid bedoeld. Maar goed, in het algemeen is het moeilijk, maar als er aanleiding is en je kan daarmee ja. toch misschien een overval voorkomen, nou, dan is het zeker de moeite waard. Het kan ook in de APV worden geregeld. Maar de willens is de weg. Oké, okay, dank u, Nee, Legert. Aan de lijn is nu Alex Brenningmeijer... en hij is onze nationale ombudsman. Meneer Brenningmeijer, een hele goede avond. Goedenavond. Nou, zeer, zeer van harte welkom bij Avondspits. Goed om u te spreken over dit, met name dit onderwerp. Wat zegt, ja. u, wat zegt u ervan? Petje op of petje af? Nee, ik, ik, ik zeg petje af... Uh, in de eerste plaats is het gewoon niet te regelen. Dus je kunt je, ik, je, je, kunt je geen regeling voorstellen waarbij je dit, uh, dit op papier krijgt. Nee. Ten tweede, het is ook niet uh, proportioneel in die zin dat, uh, dat, je, dat je toch uiteindelijk bij de rechter te horen zult krijgen van ja, waar zijn we eigenlijk mee bezig als alleen al een petje en een zonnebril niet, uh, niet zou mogen. Uh, en ga eens kijken op Schiphol komende zomer als het zou zijn ingevoerd. Gaan we dan grote borden neerzetten voor alle buitenlanders van uh, petje af voor Nederland en uh, geen zonnebril. Kijk, dan maak je wel reclame. Maar het, het zo, ja, zonnebrillen reclame. Is, nou, nee, maar het zonnebril is natuurlijk ook een punt inderdaad. Want dat is in de zomer. Ja, die hou je sommigen op sterkte, ik heb hem ook op sterkte, die hou je natuurlijk ook graag op in een, in, een, in een winkelcentrum. Precies. Daar zit u, ja. daar zit u, daar zit het venijn, denkt u? Dat, dat u toch ja zegt... nou Ja, nou, kijk, in de eerste plaats, je kunt het niet op papier krijgen. Uh, dus je, je krijgt een of andere hele waanzinnige bepalingen. Daar kan de rechter niks mee, daar kan de politie ook helemaal niks mee. Maar ten tweede, het is ook niet proportioneel. Het is echt gewoon lekker doorgezonden. Nou, het zou wel helpen, en maar hartige... laat, Meneer mij het is wel zo, het, het zou natuurlijk... U heeft vergelijk dat het ver, ver, ver, verrekte lastig is om dit op papier te, te zetten... maar het zou wel enorm helpen als die capuchons niet meer die juwelierszaken binnenlopen. Daar hebben we het in feite over. Ja... Maar ik denk dat diegene die in een juwelierszaart binnenlopen, die capuchon net even van tevoren opdoen, of, hè, dat houdt ja, niet. Maar dan teken. staan ze op de camera, ja. in het winkelcentrum natuurlijk, want dat is, dat is de ja, gedachte. Ja. Ja, He? maar ik denk toch, laat nou, ik zo zeggen, ik denk toch dat het niet proportioneel is. En dat echt wat je wilt bestrijden, dat kun je denk ik op andere manieren bestrijden. Maar je moet niet iedere eh, Nederlander verbieden om eh, bijvoorbeeld petjes te dragen, zonnebrillen te dragen. Of eh, nou een capuchon, daar kun je nog over discussiëren. Maar goed, eh, het, het valt allemaal niet op papier te krijgen. U zou een capuchon, dat, maar dat is ook niet te, te, te realiseren, maar dat vindt u nog iets anders, begrijp ik, een capuchon op dan een, dan een zonnebril? Ik bedoel. Zit er nou ja, zo'n zo capuchon, dat, dat kan behoorlijk verhullend zijn. Hè? En dat is, dat is onaangenaam. Maar nogmaals, eh, juridisch krijg je het niet voor elkaar. Oké, okay, nou het is helder. U zult dus eigenlijk petje ophouden, niet afdoen. Eh, dat zegt uw collega ja. in Rotterdam volgens mij ook. Die zegt zelfs schieten met een Precies. kanon op een mug. Nou, dat ja. hebben we natuurlijk wel vaker gehoord. Maar ik zou het toch... Eh, ja, ben, ik ben benieuwd of u veel klachten zou krijgen. Denkt u, verwacht u dat, als dit zou worden ingevoerd, het pettenverbod? Nou, ik denk niet eens dat ik veel klachten kan krijgen... omdat de politie er ook niks mee kan. U, nee. he, dus het, in het aantal situaties dat de politie gaat zeggen: U krijgt een bon omdat u een petje draagt, ja. he, dat, dat zal nauwelijks voorkomen. En wat vindt u ervan dat de burgemeester Abbotale op dit plan serieus uh, toch gaat bestuderen en juridisch uh, gaat onderzoeken? Nou, ik denk dat hij dat, uh, dat zeker moet doen. Alleen, uh, ik. Vermoed dat de uitkomst van zijn studie zal zijn dat het A niet regen is en dat het ten tweede eh, niet proportioneel is. Nou, een helder tegengeluid tegen de, de, mijn stellingname: een petjesverbod in de winkelcentrum draagt bij aan veiligheid. Dank u wel, meneer Alex Brenningmeijer, de nationale ombudsman, voor het bellen bij eh, in avondspits. U kunt nog bellen 0800 1121. Een pettenverbod in winkelcentra is goed en ook nuttig. U kunt op Twitter hashtag WNL gebruiken. Hashtag Eerdmans. En krijgt u de lijn in gesprek, probeert u dan nog eens over een enkel minuutje terug. Te bellen, want dan komt u er misschien wel weer doorheen. Goedenavond, Rob Bollink. Hallo, Goedenavond. met Rob Bollink. Ik, heb, uh, ik ben het eens met je stelling en ik heb gelijk een praktische oplossing. Want ja, je moet het in de praktijk kunnen gaan uitvoeren, natuurlijk. En daarbij heb ik een ontmoedigingsbeleid dat een ieder die een capuchon op heeft, een petje, of althans niet goed zichtbaar is, een gezichtstoon. Dat een agent in het winkelcentrum bij zijn identiteitsbewijs vraagt. Juist. En op die manier ga je een ontmoedigingsbeleid. Uh, toepassen, denk ik, op deze mensen. Rob, ik vind het een goed idee. Want dat betekent dat je de identiteit te pakken hebt. En als iemand daarna zich inderdaad uh, vergalopeert, heb je een, uh, zou je een hele, hele adequate opsporingsmiddel uh, uh, erbij hebben. Ik geef het door hierbij aan, aan de, de, de bedenker Norbert Swaneveld, als hij nog luistert, om dit idee mee te nemen. Dank je zeer, Rob. Um, Arie Ari Heemsker uit Oudewater. Goedenavond. Ja, mijn idee, ik ben tegen de stelling en ik sluit eigenlijk aan bij de vorige spreker. Ik bedoel, je moet het tegen de mensen gebruiken. Als de criminelen gebruik maken van gezichtsbedekkende bekleding, daarmee identificeren ze zich. Hou ze aan, uh, vraag naar uh, ID, uh, maak gebruik van de identificatieplicht. Ja. En je hebt die mensen gepakt. Ja, maar dat kun je toch combineren met een pettenverbod? Ja, maar waarom zou je zoveel moeite nemen? Ik bedoel, als mensen aangehouden worden die niks slechts in de zin hebben, die gaan op een gegeven moment vanzelf wel een beetje afzetten als ze er de lintercentrum binnenkomen. Ik weet niet dat is of... best lastig als je elke uh, keer die gepraat wordt. Maar Arie, ik weet niet of je zomaar iedereen mag, mag aanhouden die een uh, capuchon op heeft. Bovendien, uh, als je het niet strafbaar maakt, dan weet ik niet of je, of je, of je daar iets mee kan. Of dat meteen uh, gebruikt mag worden. Maar ja, je kan toch gebruik maken van het identificatieplicht? Ik bedoel, iedereen je moet, moet toch een, vermoeden... een ID Ja, maar je moet volgens mij een vermoeden hebben of een, of een aanleiding om iemand aan zijn ID te vragen. Nou ja, dat, dat is toch een mooie aanleiding? Ja, dan is dat de aanleiding, zeg ik. Oké, okay, Arie, dank, dankjewel. Uh, Thieu, die twittert nog. Uh, Eerdmans had een onzin. En iemand met een hoge kraag moet hij zijn jas uitdoen. Erik Andriesen, is het niet ook een deel sociale controle? We moeten winkeliers toch bijstaan als er dreiging is, precies. Uh, Glenn Lubbers uit Eindhoven. Ja, want dit de Glenn, hi. Goedenavond. Ik uh, ben het volledig met je eens. Uh, ik vind dat er uh, wel door heel veel mensen tot ze gewoon lopen te zeuren over, over zoiets. Want het is gewoon heel praktisch, het is gewoon heel makkelijk uitvoerbaar. Die meneer zojuist die gaf aan in combinatie met het uh, identiteitsbewijs. Ik vind gewoon de enige pet uh, in het uh, in winkelcentrum is die politiepet. Juist. En al die mensen die daar tegen zijn, die zetten ze zelf de pet maar op. Want je lost er denk ik wel een groot probleem mee op. Ja, het is het punt wat ik precies met je eens ben. Glenn, er zitten veel haken en ogen aan. Die worden door de Nationaal Ombudsman ook naar voren geschoven. Maar je lost het probleem er wel voor een deel mee op. Dankjewel, je Glenn uit, uit Eindhoven. Harm Hendricks uit Vught. Petje op of petje af? Hallo, goedenavond. Ja, Joost, ik ben het wel eens met je. Uh, uh, als je niets te verbergen hebt, is dus simpel zap. Dan zet je gewoon je pet af of uh, je hoed af. Of gewoon je, doen. Zat. Kwestief, en, uh, ja. Het is geen enkel probleem en uh, dat doe je uit jezelf en als je dat niet uit jezelf doet omdat je het vergeten bent dan word je dat netjes gevraagd en dan doe je dat want je hebt niks te verbergen en als je het niet netjes doet en niet wil doen, nee. nou, dan heb je ook wat te verbergen en dan durf je niet. Harm dank je zeer en tot slot Jochem Kneppers die het er niet mee eens is. goedenavond. Hoi, goeiedag. Dag Jochem, zeg het maar. Ik, euh, nou ja, ik ben het er inderdaad niet mee eens, omdat je, euh, kijk, euh, je hebt een bepaalde vorm van, uh, van uh, vrijheid van meningsuiting, bijvoorbeeld. En uh, ja, dat ik daar dan een beetje mee. Met een pet, uh, vind je? Ja. Nou ja, nee, kijk, je hebt een uh, vrijheid om jezelf te kleden zoals je wil. Ja, maar je komt toch op en, bezoek, uh, je, in feite kom je op bezoek in een winkelcentrum waarvan mensen zeggen, nou, de regels zijn hier geen pet op, uh, vanuit sociaal. Dat maar... is, ja. Nou. Daar, ben, daar ben ik het totaal mee eens. Uh, maar dan moeten ze dat wel uh, duidelijk aangeven. Net zo inderdaad wat uh, een van de vorige bellers zei. Bijvoorbeeld bij de benzinepomp hangt een... Uh een, een, een, een sticker met een helm met een strijd erdoor. Nou ja, ja. dan moet je dat op die manier oplossen. Oké okay, Jochem, we laten bij, want we lopen naar het einde toe. En ik wil u uh, melden dat straks na Avondspits uh, op deze zender Brans met boeken verder gaat. WNL is er overmorgen weer met Eva Jienik op zondag. En zij heeft op de Paarse Bank de gast pvk kamerlid Fleur Agema over de ouderenzorg. Oud-generaal Dick Berlijn over cybercrime. En Lange Frans heeft het over Lange Frans. Kijken dus zondagochtend om half tien op Nederland 1. Wat mij betreft, wij sluiten af... Van, uh, voor, uh, voor het weekend, we wensen u een heel goed weekend. We zijn er maandag weer, maandagavond een nieuwe avondspits. Heel graag half zeven, maandagavond. Tot dan en een goed weekend. Morgen in de Tros Autoshow... Koud. Koud, hè? Ja, ik heb er niks mee. De dreigende ondergang van Netcar. Nog commentaar, Bas, of zal ik gewoon doorgaan? Ga maar door, want nee, ik ga ben niet aan het verwerken. Uiteraard, nieuws. Apelelijke X6. En rijden met de nieuwe Lancia-thema. Spaghetti with the meatballs, hè. Big meatballs. Morgenmiddag, twee uur. Welke gek zit er hier achter de knoppen, jongens? Wat is er aan de hand? Tros Autoshow. We zijn iemand. We bestaan. We bestaan echt. Ja. Radio 1, het nieuws van alle kanten.